De geleerden schijnen te hebben vastgesteld dat er zogenaamde ochtend, middag en nachtmensen bestaan. Ofschoon het mij uitermate twijfelachtig lijkt dat deze wetenschappelijk zo revolutionaire ontdekking ook enig praktisch nut zal blijken te hebben, wil ik u desalniettemin uitleggen wat daarmee bedoeld wordt. De ochtendmens heeft zijn psychisch en fysisch hoogtepunt in de morgenuren. De middagmens des middags en de nachtmens, nou ja dat mag u zelf uitrekenen. Ik was erg blij toen ik dat las, want dat leek me eindelijk een verklaring die mij ook innerlijk bevredigde voor het feit dat ik zo verschrikkelijk moeilijk kan opstaan en zo'n ontzettende hekel aan de ochtend heb. Ik ben kennelijk een nachtmens, een homo noctis, die niets meer haat dan morgens gesteurd te worden. Daarom zou ik met alle liefde mijn goede vriend Richardson tot rouw gehakt kunnen draaien, omdat dat stuk betreurenswaardig ochtendmens... ...de lastige gewoonte heeft... me altijd tijdens mijn ontbijt... ...met zijn puzzels aan boord te komen. Gigantische afmetingen nam in weerzin... tegen Richie echter pas aan... ...op die morgen dat hij reeds om kwart over acht... ...voor mijn huisdeur arriveerde... ...en Hendels vuurwerkmuziek op de bel begon te spelen... ...terwijl hij gelijktijdig ook de tekst erbij produceerde. Hallo, Koks! Koks, vlug, hoor je me! Vlug, bak en slaapkop! Uit. kom je drabbig necht te uit! Hé, hey, hé, hey, rustig. Rustig, ga niet zo tekeer. Is toch nergens brand, zeker? Ga maar weer rustig naar huis, Ritsi. Ik kom bij pas over een jaar of dertig. De tent is hier nog dicht. Erg eh, vriendelijk van je, maar die verse cadetjes van je kunnen me gestolen worden. Er is wel degelijk brandkoks, figuurlijk uh. gesproken tenminste. Trek gewoon wat kleren aan, je moet me helpen. Wat? Is nu meteen? Nu meteen. Ik moet binnen vijftig minuten in bedvaart zijn. En in mijn wagen lukt me dat nooit. Ach, wat aardig dat je bij de klandisi dan gunt. En ik mag zelf nog chaufferen ook zitten. Ja, jij ja, hebt toch een straaljager op wielen, Cox? Binnen 50 minuten naar Bedford? Ja, ik ben een nachtmens, Richie. Maar ik kan niet toveren. Goed, goed. Dan gaan we er eerst wel een tijdje over backvechten. Nee, ga dan maar liever mee. Wat wil jij in het hemelsnaam nou uitgeregeld in Bedford? Proberen de trein naar Edinburgh nog te halen. En wat wil je in Edinburgh? Niets. Het gaat mij er alleen maar om die trein te halen. ja, je hoeft het me niet uit te leggen als je geen zin hebt. Een opdracht van een cliënte. Aha. Niks, geen aha. Ze is niet knap en ook niet jong. Gewoon nee. een cliënte. Ze is vanmorgen vroeg teruggekomen uit Frankrijk. Haar man was niet thuis. In plaats daarvan lag er een briefje. Ze heeft hem laten zien. Een sentimenteel stukje smartlap. Afscheid voor eeuwig. Alles wijst erop dat de man van plan was zich van kant te maken. Heeft hij ergens ook een bepaalde reden waarom hij zo'n hekel aan zichzelf heeft? Daarover staat geen woord in dat briefje. Ik heb zijn laatste bankafrekening gezien. Hij heeft geen penny meer op zijn rekening staan. Zo arm als een kerkmuis. Terwijl hij toch een bekend zakenman is. Dan neem ik aan dat hij ook een naam draagt. Oh, had ik je niet nog niet gezegd? Hij heet Caldringham. Arthur Caldringham. En ter wille van meneer Caldringham... denderen wij nu naar Bedford... De dienstmeisje meent gehoord te hebben dat hij vanmorgen heel vroeg een kaartje naar Edinburgh bestelde en een plaats reserveerde. En nu geloof jij dat hij in deze trein zit? Of ik dat geloof of niet, maakt geen enkel verschil. Zijn vrouw heeft mij opdracht gegeven dat te controleren. Hoe laat stopt die trein in Bedford? 10 over 9. Nou, hopelijk halen we dat. Attentie, hier komt een mededeling bestemd voor reizigers naar Schotland. De D-trein naar Edinburgh en Aberdeen. Vertrektijd 9 uur 10. Heeft een vermoedelijke vertraging van 60 minuten. Alsjeblieft zeg. Eén uur vertraging? Dan moet er iets gebeurd zijn. Wacht, ik zal het die per onopzichter even vragen. Ja. Pardon meneer, weet u misschien ook waarom die D-trein zo'n hoop vertraging heeft? Tja, er schijnt een ongeval gebeurd te zijn. Even bij Emthil. Ongeval? Ja, een van de reizigers is uit de trein gevallen. En ernstig gewond? Nee, dood. Nou, stil nou maar, hondeponnotje. Stil nou. We gaan ze de kleine ding. Hé. Hey, hallo, kom Gaan we nou nog eens of niet? Ja, het spijt me, dame. Het is toch werkelijk een schandaal. We kunnen onze tijd voor rampen wel beter gebruiken. We moeten nu eenmaal wachten tot de politie klaar is met haar onderzoek. De politie heeft nooit haast. Nee, meneer, dat mag u niet zeggen. De zonde voor God, terwijl de aanleiding toch zo diep treurig is. Diep treurig. En dan druk ik mij genoeg zwakker. Dus daarom hoeven ze ons toch niet tot Sint Jutte vast te houden. Ga mee, Koks. De politie is daar vooraan bezig. Sorry, sir. Je mag hier niet doorheen. Ik ben privédetectief. Ik zoek de inspecteur die de leiding heeft bij dit onderzoek. Oh, nou ja. Nou, loopt die dan loopt hij dan maar doorheen? Diep treurig, ja. Ik zou met alle liefde nog een uur willen wachten... als alles daarmee ongedaan gemaakt kon worden... Wat zeg ik? Twee uur desnoods. Ik zou ja, me niks verwonderen als we die twee uur sowieso nog blijven staan. Zonder dat er wat ook ongedaan wordt gemaakt. En onze neef zou ons afhalen. Die staat natuurlijk al die tijd op het perron te wachten. Ja, en dat is vreselijk vermoeiend voor hem. Als u weet dat hij met platvoeten behept is, de arme jongen. Wanneer zouden we nou eindelijk weer eens gaan? Wat is er precies gebeurd? Ja... Precies weten we dat natuurlijk niet. Het schijnt een ongeval geweest te zijn. Het slachtoffer is uit de trein gevallen. Net op het ogenblik dat er van de andere kant ook een trein kwam. werd werd de locomotief gegrepen. Alleen, de rest kunt u voorraden. Vreselijk. En weet u wie die man was? Ja, hij had zijn papieren bij zich. En daarbij staat zijn naam in zijn polshorloge gegraveerd. Hij had aardig de kolding Dus toch. Hoe bedoelt u? Wat bedoelt u ermee? Zijn vrouw was bang dat hij zich van het leven wilde beroven. Hij had er een afscheidsbrief geschreven. Goed hmm, dat u dat zegt. Maar weet u nu ook hoe een en ander in zijn werk is gegaan? Hmm, wilt u die echtgenote dan maar op de hoogte brengen? Moet zij het stoffelijk overschot nog identificeren? Hmm, dat zou moeilijk gaan. Denkt ja, u zich maar eens in, gegrepen door die andere locomotief... ...en dat bij een snelheid van 120 km per uur. Ja, wij gaan natuurlijk ook contact met de echtgenoten zoeken... <hums> ...in verband met die brief. Maar u zou ons toch een groot plezier doen wanneer... Ja, ja, ja, ja, ik zal het doen. Neemt u me niet kwalijk, inspecteur. Ja? Hoe lang denkt u dat het nog duurt? We hebben al vijftig minuten vertraging. Passagiers beginnen ongeduldig te worden. Tja, Cox, dan zijn we dus toch te laat gekomen. Hij is ons te vlug af geweest. Waarschijnlijk had hij een voorgevoel dat we hem in Bedford wilden redden. Instappen! Instappen op de P-deuren sluiten! We gaan weer vertrekken! Instappen! Die inspecteur was blij dat ik kwam. Nu weten ze tenminste hoe de zaak in elkaar zit. En bij wijze van dank mag ik nou de weduwe... Wat heb je daar, Cox? Interessant. Geen stappen, coupé, deuren sluiten. Vertel nou eens, wat heb je daar gevonden? Reggie rij als de weerlicht terug naar Londen... ...informeer of Kolder hem ook kostbaarheden bij zich gehad kan hebben. Kostbaarheden? Ja, die de moeite van het stelen waard waren. Ten tweede had hij soms vijanden ergens... ...ten derde heeft hij de laatste dagen bezoek van verdachte figuren gehad... ...ten vierde tot ziens. Wat is dat voor onzin, Cox? Blijf toch hier... Ik ben dol op treinreizen. en Het is zo goed voor je gezondheid volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat Vertel me dan tenminste wat je op de spoorbaan gevonden hebt. Het Polshorloge. Nou en, dat kan niet van Koldwegen wezen. Zijn horloge hebben ze op zijn lijk aangetroffen. Daarom juist. Veel plezier! ...nog een plaatsbewijs kopen. Tja, waar wilt u dan heen? Tot waar gaat de trein? Tot Everdien. Nou, dan tot Everdien. Nou, dat maken we ook niet. Ik was mensen, hè. U springt op een rij in de trein en u weet niet eens waar u heen wilt. Ja, zo ben ik nog eenmaal. Een impulsief mannetje. Dat bedoelt u zeker grappig. Ja, maar kennelijk zonder succes. Hoeveel is dat? Dan nou, moet ik eerst eens even nakijken. Eh, wat ik nog even vragen, wel even vroeg, uit welke wagen is die man gevallen? Uit rijtuig Volgende. Een A hè? Ik heb zelfs die bons gevoeld toen hij uit de trein viel. Oh ja? Stond u dan in de gang? Nee, nee, ik donderde zo'n beetje. Nou, ik krijg altijd meteen slaap in de trein. Maar vlak daarna schrok ik wakker. Nou, je hier heeft best ook iets gehoord. Ze is zo ontzettend gehaald. Al voordat het gebeurde. Oh, de kind is zo gevoelig. Zoiets moest toch eigenlijk onmogelijk wezen. Ik zal er eens een ingezonden stuk over schrijven. Naar de Times, want dit is een schandaal. Toch toch ook zo vreselijk? Daar merkte ik het eigenlijk aan. Ja, weet u, ik vraag altijd een hoekplaatsje. Want tegen tocht kan ik absoluut niet. Nou, toen ik wakker werd, merkte ik dat die vent de deur had laten openstaan. Schandelijk. Mm. En dan ook dat dat op houdt. U bedoelt... Als iemand uit de trein valt, dan kan die op zijn minst toch wel de beleefdheid hebben om de deur achter zich dicht te doen. Nee, heb je me niet kwalijk. Uh, is dit de coupé waarin die man zat? Ja, is het niet vreselijk? En uh, uh, we hebben het allemaal gezien. Nou, nou, uh, Ellie. Uh, uh, echt gezien heeft niemand van ons het, hè? Dat staat vast. Nou ja, toen het gebeurde niet, maar uh, direct nadat het gebeurd was. Een werkelijke ooggetuige is het dus niet? Ach, u weet hoe dat gaat. Als het puntje bij het paaltje komt, nou ja, dan weet geen mens wat. Nee, nee, in het bagage net ligt niks meer. De politie heeft zijn koffers in beslag genomen. Ah, eh, eh, zou u mij misschien ook kunnen zeggen hoe laat het is? Eh, eh, eh, het spijt me. Nee, mijn horloge staat weer eens stil. Mijn ook. En verder staan ze in ieder geval twee keer per etmaal precies gelijk. Oh, moet u hier ook wezen bij Mrs. Gollingen? Ja. Dan bent u zeker Mr. Richardson. Klopt. Ja, ze hebben berg gestuurd dat u zou komen. Ze? En wie zijn ze, als ik vragen mag? De politie van Hill. Ze hebben ons posthuis opgebeld. We moeten hier een brief in beslag nemen. Een afscheidsbrief. U wist ervan, zeiden ze. Uh -huh. Maar uh, er schijnt hier niemand thuis te wezen. Ik heb al twee maal gebeld. Ja, oh, drie keer de scheepsrecht. Uh -huh. Dek? Vanmorgen vroeg ze Mrs. Coltingham nog dat ze de hele dag thuis zou zijn. Ik zou er een verslag uitbrengen. Echt hey, raarig. Er moet iemand thuis zijn. Oh, wacht. Ik geloof dat ik voetstappen hoor. Uh -huh. eindelijk. Ja, wat is er? Ik ben Thomas Richardson, de privé -detective. Ik zou mevrouw graag even willen spreken. Oh, dat gaat niet. Komt u maar binnen, ik, ik heb geen tijd. Wat is er dan, Miss Marger? Gelukkig dat u er bent, Mr. Richardson. Goedemorgen, brigadier. Goedemorgen, vrouw. komt u ook voor mevrouw? Ja, ik, ik wou een inlichting e van haar hebben. Oh, dat, dat gaat op het ogenblik helaas niet. Misschien straks. Wat bent u overstuurd? Geen wonder. Maar dat de mens hier allemaal meemaakt. Hallo? Wie belt u? zie Ja, nou wel, dan heb ik verkeerd gepraat. Sorry, verkeerd verbonden. Zou u mij nu alstublieft willen vertellen wat er gebeurd is? Waar is mevrouw? Boven. Ze heeft de hele ochtend op u gewacht. Maar nu kunt u haar niet spreken. Hallo, dokter? U spreekt met Marge. Het meisje van de familie Coldingham. Oh dokter, kunt u alstublieft meteen komen. Er is iets verschrikkelijks gebeurd met Mrs. Coldingham. Ze ligt op de divan en verroert zich niet meer. Alsof ze dood is. Intussen reed de D-trein verder. Zoals je ook eigenlijk van een D-trein mag verwachten. Nu ik er zo aan terugdenk, geloof ik dat ik me tamelijk onmogelijk heb gemaakt... bij de conducteur en bij de andere passagiers. Die conducteur kon maar niet over zijn verbazing heen komen... Ik zwierf van coupé naar coupé zonder een plaats te kunnen vinden naar het scheen. En ik viel de andere passagiers voortdurend lastig door telkens en telkens weer te vragen hoe laat het was. Maar mijn nieuwsgierigheid werd niet bevredigd. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. Niemand kon me ook maar enigszins betrouwbare inlichtingen verschaffen. Maar daar stond dan tegenover dat ik 18 malen tamelijk nauwkeurige tijdsopgaven kreeg. Zo maakte ik mij dus in dat hele rijtuig hoogst onpopulair. Tot ik eindelijk aan de laatste coupé kwam. Nog steeds geen plaats gevonden, sir. Ach nee, weet u wat het is, conducteur? Mm. Ik, ik kan er niks aan doen, hè, maar wanneer er zoiets verschrikkelijks gebeurt is, dus dan vind ik gewoon nergens rust meer, mm. lijkt het wel. Eh, wat ik vage wou, is dat de deur waar die man uitgevallen is? Ja, inderdaad. Dat was door die deur er. Oh, eh, conducteur? Ja, sir. Kunt u me misschien ook zeggen hoe laat het is? Jawel. Het is precies twaalf minuten overeen. Dank u. Gek. Wat bedoelt u? Uh, eigenlijk zouden die twee heren hier in de laatste coupé gezien moeten hebben hoe het precies gebeurde. In ieder geval die ene, die, die zit met zijn gezicht precies in de richting van die deur. Toch hebben ze niks gezien. Dat bedoel ik. En dat vind ik een beetje gek, ziet u. Nou, ik niet. Als je 18 jaar bij de spoorwegen bent, is dat niet zoveel meer wat je gek vindt. En gaat u nu eindelijk eens ergens zitten, sir? U hindert de andere passagiers. Ja, ja, goed, uh, conducteur. Uh, neemt u me niet kwalijk, heren. Is hier nog een plaats vrij? Ja, komt u maar binnen. Dank u, dank u. Dank u wel. Wat mij betreft kunt u wel bij het raampje gaan zitten. Ga, ja, ga. Ja, erg vriendelijk van u. Maar <laughs> die jonge man hier heeft zulke lange benen. <laughs> ik ben toch niet van plan ze voor u af te hakken? Dat had ik ook geen ogenblik gedacht. Oh, sorry, ik vergat het helemaal. Uh, mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Cox. Aangenaam. Baldwin. Ik heet Mosheva. Oh, ga je door eindelijk zitten? Zo, ja. Uh, dank u. Uh, uh, uh, uh. Verschrikkelijk, hè? Huh? Wat is verschrikkelijk? Nou, het zal toch zeker wel een vreselijke schok voor u geweest zijn? Niet, Mr.... Uh, Mr. Baldwin, als ik het goed verstaan heb? Ja, Baldwin. Uh, wat was een schok? Nou, dat ongeluk. Het is zelfmoord of wat het dan ook was. Volgens de politie was het een ongeluk. Hm. Tenminste, voor zover ik gehoord heb. Maar u moet dat toch eigenlijk hebben kunnen zien gebeuren van hieruit, bedoel ik? Wat? Nou, hoe hij eruit gevallen is. Oh, zo bedoelde ik. Nee, nee helaas niet. Ik, ik zat te lezen. Aha. En uh, die jongeman? Mr. Mosheber, sliep. Ja, ik uh, slaap altijd in de trein. Tja... <laughs> Regelmatige ritmes en voor mijn ziel. Overigens zou ik me volkomen onverschillig wat er gebeurd is. Of iemand die deur naar het hierna maals opende of niet. Die man is dood en bijna al begraven. Of, of iemand de deur naar het hiernamaals opende? Ja. Ze heeft van mijn eigen dichtregelen. Meer niet. Nou, welk ziekenhuis moeten we die dame brengen, dokter? Sharon Cross. ik heb al opgebouwd. Te weten dat ze komt. Juist. Nou, dan zullen we nu meteen maar gaan. Graag. Ik kom jullie direct achterna. Oké, okay, dokter. Nou, dan. Neemt u mij niet kwalijk, dokter. Hebt u dit lege buisje eigenlijk gezien? Ja, er zaten kalmerende tabletten in die ik Mrs. Callingham zelf had voorgeschreven. Nu is het leeg. Dat wil niet zeggen. Die tabletten waren volkomen onschadelijk. Wat ik vragen wou, Mr. Richardson. Is het mogelijk dat Mrs. Calderingham al voor uw komst op de hoogte was van de dood van haar man? Dat geloof ik niet. Marga, heeft er vanmorgen nog iemand opgebeld? N niet dat ik weet. N nam Mrs. Calderingham die tabletten wel vaker in? Oh ja, eigenlijk altijd als ze zich ergens uh, over het opgewonden. In ieder geval is mevrouw vergiftigd. Met een zwaaivergif. Beslist niet door die tabletten. Hmm. Denkt u dat ze haar nog kunnen redden? Dat zou ik op dit ogenblik werkelijk niet kunnen zeggen. Zie zo, Marga. Ga nou eerst eens rustig zitten. Ook een sigaretje. En probeer een beetje tot jezelf te komen. Dank u. Ja, wat een opwinding was dat. Eerst meneer en toen mevrouw ook nog... Wist me maar wat erachter steekt. Het is nou juist mijn vak om daarachter te zien te komen. Heeft Mr. Koldingen de laatste dagen eigenlijk nog bezoek gehad? Oh ja, gisteravond nog. Wie was dat? Een meneer die ik nog nooit gezien had. Ook helemaal niet iemand van deze buurt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uh -huh. Slecht gekleed, ongeschoren. nee rook ook zo eigenaardig. Maar Mr. hem kende hem blijkbaar nogal goed. Hoe weet je dat? Nou, anders zou je hem toch zeker niet bij zijn voornaam noemen... Hoe luidde die voor haar naam? Van wie? Van Mr. Colvingen? Nee, van die uh, bezoeker. Oh, heel gewone naam. Edwin. Edwin. Hm. En waarover ging een gesprek? Hoe moet ik dat weten? Trouwens, ik ben uitgegaan. Had je dan een vrije avond? Nee, sir. Geen echte vrije avond. Ik werd eigenlijk gewoon de deur uitgestuurd. Oh ja? Door wie? Door Mr. Colvingen. Hm. Gebeurde dat wel vaker? Nee, sir. Dat was de eerste keer. Juist. Mag ik even telefoneren? Natuurlijk. Oh, dan nog iets. Ik droeg Mr. Koldingham kostbaarheden bij zich, gewoonlijk. Ja. Dan moet ik eens even nadenken. Ja, doe dat. Hallo? Mag ik inspecteur Carter... Oh, mijn horloge staat stil. Kan een van de heren mij ook zeggen hoe laat het is? Ik heb mijn horloge verloren. Oh, of het is gestolen, is ook mogelijk. Is het dit misschien? Mag ik even kijken? Dat heb ik gevonden. Ja. Ja, ja, is van mij. Ja, dank u wel. Ja. Weet u zeker dat dat horloge van u is? Ja, natuurlijk. Ik zei toch dat het verloren was. wat is dat nou weer? Stoppen. Het zou een hand zijn. Hoe nee, heet dat stationnetje hier? Wat een pilling. Dat bestaat niet. Hier stopt de D-trein nooit. Vandaag toch kennelijk wel. Als de brigadier. Dat is die meneer. Dank je, van de Klaar. Hoe is uw naam? Mijn naam is uh, Cox... Wat is er aan de hand? Zou u mij even willen volgen, sir? Waarom? Wat is er dan? Komt u mee, politie. Ik vermoed dat het als volgt gegaan is, inspecteur. Hm? Cox vindt dat horloge op de spoorbaan. Hij wist dat het niet van Kolderingen kon zijn. Want diensthorloge werd door de plaatselijke politie op het lijk gevonden. Dus was het van iemand anders. Maar van wie? Wie gooit dan nou zijn polshorloge uit het raampje? Ik ga verder, inspecteur. Ik ben eenmaal ouder. De oplossing leek heel eenvoudig. Iemand had geprobeerd Coldringham uit de trein te duwen. Coldringham verweerde zich en bij die worsteling heeft hij zijn tegenstander bij de arm gepakt en daarbij zijn horloge afgerukt. En? In dat geval was er geen sprake van zelfmoord, maar van moord. Maar die brief dan? Die afscheidsbrief die hij aan zijn vrouw heeft geschreven? Tja. Hier is dat dossier, inspecteur. Dankjewel Collins. Je hebt gelijk, Richardson. Coldringham heeft een Edwin in de familie. Oh ja? Ja, een stijl achterlift. En wat is dat voor een dossier, inspecteur? Het dossier Edwin Kolgringham. Hmm, zo, zo. Diefstal met geweldpleging, de dood der gevolge hebbende. Alsjeblieft. Veroordeeld op wettig en overtuigend bewijs. Oh nee, nee, hij heeft ook nog bekend. Vijftien jaar tuchthuis. Hij is gisteren vrijgelaten. Wat, gisteren? Ja. ...met een uitgangskas van 38 pond en een treikaartje naar Londen. Ik ben brigadier Wipper. Zo, en wat kan ik voor u doen, brigadier? We hebben vastgesteld dat de overledenen altijd enkele kostbaarheden bij zich plachten dragen. Zo, zo. Heeft u dat vastgesteld? Wij hebben daarvan bericht uit Londen. Juist, ja, nou, en dat is gebeurd omdat ik dat gevraagd had. Krijg ik nou medailles? medaille? Wie daarna geïnformeerd heeft, doet er niet toe. Hoofdzaak is dat die kostbaarheden niet gevonden zijn. Nog op het stoffelijk overschot, nog in zijn bagage. En daarvoor laat de politie een D-trein stoppen? De conducteur herinnert zich gezien te hebben... dat u één of meer voorwerpen opraapte van de speurbaan. Ja, een polsologe. Heeft u er bezwaar tegen dat ik u fouilleer? Als u dat nou leuk vindt. Dank u. Wat denkt u op mij te vinden? Meneer mm, Calderingham placht altijd een gouden zakmesje bij zich te dragen... ...een lemmet van platina... ...en verder een klein gouden pillendoosje. Spijt me, maar daar kan ik u niet aan helpen. Ik heb wel een zilveren herenpoolshorloge gevonden. Daar kan de politie blij mee wezen, want het is er eentje met een metalen armband... ...en die zou eventueel vol vingerafdrukken kunnen zitten. En waar is dat horloge? Dat zal ik u laten zien. Gaat u maar mee. Misschien vindt u bij die gelegenheid ook uw pillendoosje. Maar dat is een schandaal. Ik heb helemaal geen zakmesje en ik heb ook geen pillendoosje. Luistert u dan toch, ik heb niks gestolen. En wat is dit dan? Is dat een pillendoosje of niet? Wat? Oh, weet ik weet Ik Ik heb het nog nooit eerder gezien. Uh, uh, ja, dat wil zeggen. Ja, ja, ja, ja, ja toch? Die, die man daar. Mr., Mr. Baldwin. Ja. Ja, die had dat doosje in zijn vingers. Ik heb het al gezien. Hij, hij, hij, hij haalde er iets uit. Oh, dat klopt, ja. Mr. Mashebra. Was zo vriendelijk me een pepermuntje te presenteren. Ik wist geen eens dat er pepermuntjes inzag. Het is, het is een schandaal. Het is gemeen ja, een schandaal. U nou op, zeg ik maar, ik u. Houdt u nou maar op met ja. dat geschreeuw? Gaat u mij mee naar de conducteursgroep Ik begrijp niet dat jullie dat moet nou, veranderen. Ik heb lopen. je toch aan jezelf te danken, Moosjebaar. Hier, jij, hier heb je dat stomme hol ook weer terug. Gelukkig maar mee. Ja, sorry, maar het is niet van mij. Geef het maar liever aan de brigadier. Dan moet ik toch zeggen dat u me hooggelukkig verbaast, Mr. Moshuba. Toen Mr. Cox u daar net naar vroeg... heeft u met grote nadruk verzekerd dat dat horloge uw eigendom was. Um, ik, uh, ik dacht goedkoop aan een niet kunnen komen... maar ik vind het de kring en, en ik heb geen zin mezelf de strop ermee om te doen. Die strop zou inderdaad wel eens klaar kunnen hangen, Mr. Moshuba. Mag ik uw papier even zien? Hier, alsjeblieft. Dank u. Hm. Mashuba, Joseph Mashuba, zonder beroep. Ja, ik, eh, ik heb nog geen vast beroep gekozen. Ik wil eerst een beetje, een beetje meer zien van de wereld. Geboren 13 oktober 1944 in Sheffield. Heb je een strafregister? Nee. Je beweert dus dat al deze voorwerpen niet van jou zijn? Nee, nee, nee. En nogmaals nee. Voor deze reis heb ik mijn gitaar en mijn schrijfmachine naar de Londen moeten brengen. En dacht u dat ik dat gedaan heb als, als die dingen van mij waren geweest? Niemand heeft beweerd dat die voorwerpen jouw eigendom zijn. We maar willen alleen maar weten hoe ze in je bezit zijn gekomen. Ik weet het niet. Vanochtend had ik ze nog niet. Waar wil je heen? Hier is mijn kaartje. Hm. Ebberdien. Ja, Ebberdien. Is dat er bijzonders? Mag er mensen tegenwoordig niet meer naar Ebberdien? Tuurlijk mag dat. Bijzonder is alleen dat er vanavond een schip uit Aberdeen vertrekt met bestemming Bergen-Neuwwegen. Nou breekt mijn klomp. Nou breekt werkelijk mijn klomp. U dacht al zeker niet dat ik voor zo'n attic zakmesses, hoor, voor zo'n zo poel van een pillendoosje de benen naar het buitenland ga nemen. Dat is een vraag die Scotland Yard hem maar moet beantwoorden. Wat? Spijt me, maar dat reisje naar Aberdeen gaat niet door. Over een half uurtje zijn we in Edinburgh, van daaruit sturen we je terug naar Londen. Ik heb echt alleen maar zenuwtabletten ingenomen, Mr. Richardson. Uit hetzelfde buisje waar ik ze altijd in, man. U moet zich niet opwinden, Mr. Scaldingham. Het is nu voorbij. U bent nu ja. Oh, anders ben ik ook nooit zo. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik heb nooit een plotseling inzinken of zoiets. Ik begrijp niet hoe dat allemaal kon gebeuren. Iemand moet die tabletten verwisseld hebben. Ja, maar waarom, Mr. Hemelsman? Tja, Mr. Scaldingham. Daar is eigenlijk maar één antwoord op. Men heeft geprobeerd u van het leven te beroven. Nee? Maar nee, maar Mr. Richardson, wat is toch... Niet gelukt, tot mijn grote vreugde. Vertelt u mij eens, weet u heel zeker dat uw man die afscheidsbrief geschreven heeft... en niet iemand anders? Nee, wie zou dat geweest moeten zijn. Ik weet het niet. Misschien die achterneef van uw man, die Edwin Kovingen. Edwin? Oh nee, dat kan ik me niet voorstellen... Ik, ik bedoel, het, het was duidelijk, mijn man zijn handschrift. Kent u Edwin Calderham? Nee, niet persoonlijk. Toen we trouwden, zat hij al een hele tijd in de gevangenis. Wat weet u van hem? Oh, eigenlijk niet veel. Edwin had ingebroken in de juwelierswinkel. De eigenaar kwam heel toevallig binnen en toen heeft Edwin hem neergeslagen. Met noodlottig gevolg. Oh, Edwin heeft altijd volgehouden dat het nooit zijn bedoeling was geweest, maar... Ja, ja. Het was een co célèbre. De familie van mijn man moet een ellendige tijd hebben doorgemaakt. Ze zijn wekenlang verhoerd. Ja, de politie heeft de buit namelijk nooit kunnen vinden. En wat zei Edwin daarover? Hij beweerde dat iemand de koffer had gestolen waarin hij de buit vervoerd had. Dat heeft eigenlijk niemand ooit ooit serieus genomen. Hij gedroeg zich ook zeer eigenaardig. Dan bekende hij weer om vervolgens die bekentenis weer in te trekken. Ja, hij is er zelfs niet voor teruggedeinst om mijn man in die geschiedenis te halen. Maar daarin is hij gelukkig niet geslaagd. Hij heeft in ieder geval zijn straf gekregen. Maar sindsdien weigerde Arthur ooit nog over hem te praten. Wist uw man dat zijn neef een deze dagen uit de gevangenis ontslagen zou worden? Ja. Hij was ook al helemaal overstuur bij de gedachte... ...dat hij zich misschien, heel misschien om hulp tot hem zou wenden. Maar wat kon hij doen? Daarom ben ik ook een week naar Parijs gegaan. Harper wilde absoluut niet dat ik hem zou ontmoeten. Pardon, Mr. Richardson. De patiënt mag zich vooral niet opwinnen. Ja, ja, zuster. Ik zou alleen nog graag één vraag willen stellen, mag dat? Vraagt u maar. Heeft uw man zijn neef ooit een brief geschreven... ...toen hij in de gevangenis zat... Hmm, ja. Ja, ik geloof van wel. Aha. Dank u wel. En uh, piekert u er nu maar niet meer over, meneer Schollingham. Gaat u maar lekker slapen. Een beterschap. Houd hem, bro. Houd hem, de vertrekste D-trein uit Londen. betrekt over vijf minuten naar Aberdeen. Reizigers worden wordt verzocht zo snel mogelijk uit en in te stappen. Raling... Ziezo. Gaat u maar mee, Mr. Mosheva. De trein naar Londen staat daar aan de andere kant van dit perron. Het is een schandaal. me als een of andere misdadiger, waar ik helemaal niet ben. Weet u wel dat ik een verschrikkelijk belangrijke afspraak door misloop? Dat spijt me, maar daar is niets aan te doen. Oh. Uh, tot ziens, Mr. Cox. Oh, stapt u ook hieruit? Sterker nog, brigadier, ik ga met u mee terug naar Londen. Ik heb zo'n idee dat de politie daar me nog wel nodig heeft. Mr. Cox? Ja, conducteur. Ja, uh, terug aan voor u. Ah, dank je. Ja. Attentie, attentie. De D-trein naar Aberdeen gaat vertrekken. Van Richardson vertrekt. Achterneef van aard voor 15 jaar terug. Mr. Cox, gaat u mee? Nee, nee, sorry, brigadier. Ik, ik heb me bedacht. Ik ga toch maar naar Aberdeen. Ik dacht dat u in Edinburgh was uitgestapt. Ach, weet u wat het is? Ik kon gewoon geen afscheid nemen. Zo bevalt het me die trein van u. Stond er iets belangrijks in dat telegram? Huh? Ja. Gefeliciteerd met je verjaardag. Oh, mag de mijne daar dan aan toevoegen, sir? In het tuchthuis heeft hij brieven van Mr. Colzingen gekregen. En daar had hij tijd genoeg om zich te oefenen in het vervalsen van diensthandschrift. U denkt dus dat Edwin die afscheidsbrief geschreven heeft? Natuurlijk, inspecteur. Gaat u maar eens na. Gisterenavond heeft hij Kolderum een bezoek gebracht. Die was van tevoren al nerveus. Heeft al zijn geld van de bank gehaald, zijn vrouw naar Parijs gestuurd... ...zijn dienstmeisje vrij afgegeven. Allemaal omdat hij bang was voor het bezoek van zijn neef. En terecht. Hm. Langzamerhand begin ik te begrijpen waar je naartoe wil, Richardson. Volgens jou heeft Edwin Kolderum... Dus eerst die afscheidsbrief geschreven? Toen de zenuwtabletten van Mrs. Calderingham verwisseld? Om tenslotte vanmorgen vroeg in dezelfde tijd te stappen als zijn En in die D-trein heeft hij hem eerst beroofd en toen uit de trein gegooid. Tje, het zou mogelijk kunnen wezen. U moet een arrestatiebevel uitvaardigen voor die trein in Aberdeen aankomt, inspecteur. Want dan vertrekt vanavond een boot naar Noorwegen. Telegram, inspecteur. Hm? Van de regisseur uit Edinburgh. Ja, geef me hier. Aha. Ik kan u gelukkig geruststellen, Mr. Richardson. De man is gearresteerd. Welke man? Die moordenaar van u. Ze hebben dat zakmes en dat pillendoosje op hem gevonden. Hij noemt zich Moshuba. Dat is natuurlijk een valse naam, want in werkelijkheid heet hij Edwin Caldringham. Wat is er? Op dat polshorloge zijn drie paar vingerafdrukken gevonden. Die van Mr. Cox, die van die Moshuba en een stel van de ontslagen gevangenen Edwin Calderingham. Mr. Baldwin. Huh? Oh, wat komt u doen? Ja, weet u wat het is? Ik ben toch zo'n vreemde snuiter, hè? Laat ik nog helemaal vergeten hebben u te vragen hoe laat het eigenlijk wel is. Dat is dan onzin. Probeert u mij voor de gek te houden? Wissen we rachtig niet. Ik zou u in alle ernst willen vragen hoe laat het precies is op dit ogenblik. Dat weet ik niet. Heeft u dan geen horloge, Mr. Baldwin? Nee. En dat gaat u overigens geen steek aan. Huh. Wat jammer is dat nu. Want dan was u automatisch van iedere verdenking bevrijd geweest, Mr. Baldwin. Maar nu begrijp ik daarentegen waarom u van uw plaats niet hebt kunnen zien... hoe Mr. Coldingham uit de trein geduwd is. Wat? Ja, geduwd. Hij is er namelijk niet uitgevallen. Onzin, dat staat nog helemaal niet vast. In ieder geval heb ik absoluut niets gezien. Ja, hoe, hoe dit was? Moet ik dat nou Ik zei toch dat u het niet gezien kan hebben. Van die plaats bedoel ik omdat u op dat ogenblik daar in de gang stond, naast Koldingen. Ik? Hoe komt u daarbij? Uw horloge werd u van uw pols gerukt, toen Koldingen probeerde zich tegen zijn moordenaar te weer te stellen. En ik kan me voorstellen dat dat een heftige worsteling moet zijn geweest. Hij wist zich vast te klemmen aan de pols waar het horloge om zat. Maar omdat het een elastische band was, rukte hij het horloge af toen hij zijn evenwicht verloor. Zijn moordenaar gaf hem nog een duw na... Duidelijk. En uh, waarom vertelt u dat nu juist aan mij? Omdat u die moordenaar bent, Mr. Baldwin. Of zal ik u maar liever bij uw echte naam noemen? Edwin Caldringham? Nou, heb ik geen gelijk? Vijftien jaar tuchthuis. Hmm. Die mosjebaas veel te jong, die kan nooit zo'n tijd in het tuchthuis hebben gezeten. U bent stapelkrankzinnig. Laat me alsjeblieft naar terug. Heeft u toe dat u de jongen dat met dat doosje de zak gesmokkeld hebt... ...toen u merkte dat, dat een gevaar voor u dreigt is? Ik geef niets toe, absoluut niets. Natuurlijk niet, omdat u denkt dat ze u toch niks kunnen bewijzen. Maar ze hebben al eens bewezen dat u een moord gepleegd heeft. <laughs> u bent een fantast. Ik durf te wedden dat het geld dat u van uw oom gestolen hebt... ...daar in dat kleine koffertje zit. Ha! Let van mijn koffer af. Ho, ho, hè? Hou die handen maar netjes omhoog. Kijk eens aan. Die booswicht heeft een revolver. Je hebt te veel gewaagd, koks. Heel dom van je. Vooruit. De uit. Wou u mij soms ook de trein uitduwen? Geen vraag, alsjeblieft. Bent u echt een beetje laat? Dat zou hier veel te veel opvallen. Wij rijden namelijk Aberdeen al binnen. Kijk Kijkt u maar. Het zijn de eerste huizen van Aberdeen. Hey. Ah. Hey. Sorry, ik heb u toch geen pijn gedaan? Smeerlijk, dat je bent. Ja, ik schijn me vergist te hebben. Wij zijn nog lang niet in naberdien. Wat is er aan de hand? Heeft u aan de noodrem getrokken? Conducteur, het spijt me, maar we zullen de politie nog een keertje moeten lastigvallen. Tja, mister Cox, u hebt een kolossale bok geschoten. Hoe bedoelt u, inspecteur? Kijk, hier is een foto van Efton Calderingham genomen in het tuchthuis. Zoals u ziet, lijkt hij in de verste verte niet op Mr. Baldwin hier. Ja, dat begrijp ik niet. Omdat u het niet begrijpen wilt. Hij heeft me niet eens aan het woord willen laten, inspecteur. Hij is meteen handtastelijk geworden. U bent dus niet de ontslagen gevangene, Edwin Koldingen. Nee, verdomme. En mijn neef heb ik ook niet vermoord. Wie zijn u? Ik bedoel natuurlijk... De neef van die... Ah. Nou weet ik het. Pardon? Inspecteur, nou weet ik het. Dat pillendoosje, dat zak zijn helemaal nooit gestolen... Huh? Nee, deze meneer is de rechtmatige eigenaar. Hebt u ook een foto hier van Arthur Caldringham? Ik geloof het wel. Wacht we Ja, hier. Aha. Ja. Nou, vergelijkt u die foto maar eens met die heer die zich ten onrechte Mr. Baldwin noemt. Ander kapsel, een bril, een snorretje, maar verder volkomen hetzelfde gezicht. Wat doe nog aan toe? U hebt gelijk. Arthur Caldringham? Ja, het arme slachtoffer. U mag meneer wel een paar armbandjes omdoen. En daarmee, dames en heren... sloten de gevangenisdeuren zich achter Arthur Koldringen... de eerzame zakenman... die zijn zojuist uit het tuchthuis en neef... op zo'n onvriendelijke manier aan de circulatie ontrokken had. Maar wel een uitgekookte manier, dat moet ik toegeven. Om de politie wat identificatiemateriaal te verschaffen stak hij hem zijn eigen papieren in de zak, nadat hij hem de avond tevoren... als een horloge met ingegraveerde naam ten geschenke had gegeven. En zo eindigde een zaak die bijna de volmaakte moord had opgeleverd. Hé, hey, wacht eens even. Ritchie, wat kom jij hier doen? Je hebt nog iets vergeten. Wat dan? Het motief. Dat interesseert toch niemand? Dat weet ik nog zo net niet. Je kunt het trouwens net zo goed vertellen... Arthur Calderingham was namelijk medeplichtig geweest aan die inbraak waarvoor zijn neven in het tuchthuis had gezeten. Edwin ging direct na zijn ontslag naar hem toe om zijn deel van de buit op te eisen. Aangezien Arthur echter een uitgesproken vrek was, gaf hij er de voorkeur aan die oude rekening met een nieuwe moord af te doen. Met twee moorden. Want hij had ook geprobeerd zijn vrouw van het leven te beroven... ...zodat zij hem geen last kon veroorzaken in zijn nieuwe Mr. Baldwin bestaan. Ja, zeg eens even Ritchie, wie van ons beiden vertelt er hier eigenlijk zijn avonturen? Ik natuurlijk. En je hoort hoe goed me dat afgaat. Ja, maar over mijn detective talenten zwijg je als het graf. Oh, Ritchie. Hoe zou jij het ooit kunnen stellen zonder mij? Dat kan ik met evenveel recht aan jou vragen. Moert per Expresse was de vierde aflevering van Mijn naam is Cox... ...een detective-serie geschreven door rol van Alexandra Becker... ...vertaald door Alfred Pleiter. U hoorde Luc Lutz als Paul Cox... ...en Paul van der Lek als Thomas Richardson. Verder werkten mee Haak Orizant, Peter Arians... ...Wiesje Bouwmeester, Paul Deen, Han Keunig, Joke Hagelen... Nels Snel, Gerrie Mantel, Willy Ruys, Jos van Turenhout... ...Harry Bronk, Jan Verkoeren en Tony Fouletta... Technische realisatie had Van de Ven en Léon Dubois. De regie had Dick van Putten.